Earth and Fire en and, uh, Memories Net draaide ik ook al uh, Nielsen, de Nederlandse alternatieve band En uh, ja, de zanneres, Marike Eelman, die is dus nogal fan van uh, Earth and Fire En uh, nou, die hebben zoveel uh, goede platen gemaakt, hè, Jenny Kaagman, Die vindt persoonlijk dit dan de beste, Memories, werd ook een enige nummer 1 uh, in Nederland Of trouwens The Weekend is Weekend? Ja, Weekend werd ook nummer 1, dus een van de twee. Ja. Maar ze hadden nog veel meer uh, mooie platen gemaakt: uh, Love of Life ook. Of uh, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight is ook een van mijn favorieten. Uh, Ruby is the One, Storm and Thunder. Seasons. Ja, uh, Weekend dus. Wild and Exciting. hoop mooie platen gemaakt: Earth and Fire and uh, Memories. Daarvoor Tame Impala En It might be time. It might be time om iets uh, bekend te maken. Iedere uh, vrijdag op zaterdagnacht dan hoor je uh, De Frieknacht. Van 12 tot 2. Ook met mij. Ook met mij. En vanaf volgende week, dus niet vanavond, maar vanaf volgende week vrijdag op zaterdagnacht. Dan gaan we iets nieuws doen in dat programma. Want deze maand is het namelijk 15 jaar geleden. dat Rolling Stone Magazine, het grote muziekmagazin, een lijst uitbracht. met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Dus in ieder geval volgens uh, ja, de mensen die bij dat uh, blad werkten. Um, dus, wat gaan we doen? Um, nou, vanaf, uh, ja even kijken wanneer is dat dan, uh, even de agenda. Vanaf uh, ja, vrijdag op zaterdag nacht, dus dat is dus dan 4, moet ik het goed zeggen, 4 januari 2020. Ik zei het goed. Tussen 12 en 2. Dan uh, ja, zenden we gewoon een paar maanden lang... ...iedere week tussen 12 en 2... ...een stukje van die lijst uit. En ik heb al een beetje uitgerekend. Dan zijn we zo rond mei klaar. Daarmee. En in mei is het 15 jaar geleden... ...dat de nieuwe lijst uh, uitkwam. Dus je hebt een 2004 versie. Dat is de originele. Die gaan we ook uitzenden. Steeds een stukje. Um, en dan in mei zijn we klaar. En dan is het dus 10 jaar geleden... Dus dat de nieuwe versie uitkwam in uh, 2010. Dus precies tussen die, tussen die periode dat de eerste lijst 15 jaar oud is en de nieuwere lijst 10 jaar oud... Uh, die, ...de komende vier maanden dus uh, tussen 12 en 2 bij uh, in de frieknacht steeds een stukje van die lijst. Dus dan denk je, hè, december is voorbij, hè, hebben we al die lijstjes weer gehad. Wij beginnen gewoon weer met een nieuwe lijst. Uh, maar dat is wel leuk, hè, want er staan een hoop goede platen in, ook, ook een hoop krenten die je eigenlijk nooit meer hoort. Misschien wel de helft of zo. Dus dat wordt hartstikke leuk. En uh, nou ja, alvast al om een beetje na, daarnaar uit te kijken, dacht ik van ik moet deze even draaien. Dr. Hook en the Cover of the Rolling Stone. Die hoort er dan natuurlijk wel bij. Uh, even kijken. Uh, ja, even kijken, ik moet hem hier. Uh, ja, dit, deze versie okay. moet ik hebben. I don't it. Dr. Hook en de Cover of the Rolling Stone. Samen hey, okay. met uh, zijn Madison Show. Hey, show. Tell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 Driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover. Wanna buy five copies for our mothers. Wanna see my smiling face on the cover.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 see my picture on the cover? Snow. Wanna buy five copies for my mother? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Snow. Wanna see my picture on the cover? Wanna buy five copies for my mother? Wanna see my smiling face on the cover, oh, on the cover of the Rolling for Stone? Sure. Right up front, man, I can see it now. Smiling man. Oh, beautiful. Jingle bell, jingle bell, kerstmis is voorbij. Voorlopig hier geen kerstmuziek, oh, wat zijn we blij. Attentie, dames en heren, de kerstboom mag. Hip om een vierkant te zijn. Dat je het weet. I will we lose in the news. and uh, hip to be square. Daarvoor uh, Dr. Hoek in The Medicine Show. En de cover of The Rolling Stone. Ook op onze Facebook pagina. Nu te vinden. Is de... Uh, ja, alle weekendtips die je dus kunt doen. Die ik toen straks met je door heb genomen. Die staat nu ook op de Facebookpagina van dit programma. Facebook.com slash Maartenlog. En nou, daar kun je ook nog je favoriete plaat achterlaten. Daar, in het, dit laatste half uur van de laatste. Het houdt niet op van 2019. En van, van dit decennium. En er wordt ook leuk gereageerd op. Nou ja, even kijken. Ja, de, ons, het idee dus dat we de Rolling Stone magazine. Top 500 songs gaan uitzenden. Dus vanaf Volgende week in uh, de uh, vana vanavond, uh, of Vannacht hoor je dus nog de, de kerstballenmix voor een uh, laatste keer. Dus we beginnen volgende week met uh, Boston en More Than a Feeling. Nou, dat is meteen een uh, mooi begin, als ik het zelf. En uh, nou, ik mag toch aannemen dat deze er ook in staat. Ik ken niet heel uh, de lijst uit mijn hoofd met al die 500 liedjes. Maar ik mag toch hopen dat deze er ook in staat. Elton John en de Tiny Dancer. To dancing in the sand now she's in in de film Almost Famous. Elton John, Tiny Dancer zijn de allerbeste liedjes, naar mijn mening, samen met Rocketman. Beiden werden geen hit. Ik heb ook even opgezocht in die Rolling Stone magazine top 500 songs. Hij staat erin. Elton John staat er vijf keer in. Ook wel met uh, zijn betere liedjes. Maar deze die staat dan wel onderaan uh, van de vijf. Maar ja, hij staat er in ieder geval in. Maar hoor je niet klagen. Elton John en Tiny Dancer. Emiel, die wil graag deze band nog eens een keer horen. Placebo, want ja, het is het bittere einde van dit decennium. Dus The Bitter End. Dames en heren, kerstmis is voorbij. Kleur die kerstboom uit het raam! Stand. Ik zit een beetje in uh, mijn 70s mood. Eerlijk gezegd ga ik daar nog ook even mee door. Hard Barracuda, dat uh, blijf ik de allerbeste vinden, maar uh, dat album Dreamboat Annie. Zo. Dat is ook goed zeg, uit 1975. Crazy on You staat daarop, maar ook deze, The Magic Man. Um, ik ga gewoon snel door, want ik wil nog een aantal uh, platen draaien. Uh, de laatste uitzending, uh, mijn laatste uitzending uh, op de radio van uh, dit decennium. En dan moet deze ook nog even voorbij komen hoor. Tot Rundgren en uh, We Gotta Get You A Woman. Sunken eyes and full of sighs Tell no lies You get wise I tell you now we got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 Malebabe kom, babbe kom hier Lekker stuk male meid, lekker dier van plezier bab is rond, Malebabe is blond Zoel op je mond, Malebabe je lekkere kont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 Ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Male, kom, male, hier. Lekker malen, lekker hier van plezier. Male, is blond, male, is blond. Zo op je mond, pakken. Tada, la, la, la, la, la, Malababbe, origineel van uh, Lennart Nijg. Hij was verantwoordelijk voor de tekst. Boudewijn de Groot voor de muziek. Uh, geschreven in 1970. Tekstschrijver uh, Lennart Nijg die had het uh, schilderij Sigeunermeisje gezien van uh, Frans Hals. Met daarop een uh, vrolijke prostituee. Uh, ab abusievelijk nam hij uh, aan dat het hier het schilderij Malababbe betrof. Hij bezette zijn tekst op het uh, eerste schilderij. Uh, Fritz Pitt constateerde in zijn uh, standaard dat Nijgs en Hals uh, versie niet geheel overkomen. Uh, Nijg spreekt namelijk van een blonde Malababbe. Hals uh, schilderde haar als brunette in beide schilderijen. En uh, heeft het over een lekkere kont. Uh, nou, Hals ja, komt niet verder dan haar middel in beide schilderijen. Hij uh, stelde met zijn tekst de dus heiligheid van de gelovigen aan de kraak. Uh, voor de week, uh, of door de week naar de Dames van Lichte Zeden. En op zondag naar de kerk en een munt in het zakje doen om de zonde af te kopen. Eén van de betere Nederlandse liedjes, uh, Nederlandstalige liedjes in nou, mij. Vraag het erop, dan daar is Malle Babbe. Dit zijn de Eagles of Death Metal and I Wanna Be In L.A. I came to L.A. to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that made me say. I really wanna be in L.A. I took the turn to get to Beverly. Laid some rock and roll. Een uh, funky new year. Dat was, uh, het was het B-kantje van uh, Please Come Home for Christmas van de Eagles. Voor de Eagles dan weer de Eagles of Death Metal. En uh, I really wanna be in LA. Nou, uh, ik heb nog één minuut. De laatste plaat die duurt zeven minuten. Dus laat ik er maar snel uh, in de starten. De laatste plaat uh, van mij uh, dit decennium. Derek en de domino's. Welke anders? Hè? Leila, ik wens je ook een heel funky new year en uh, nou, tot uh, nou, aankomende woensdag. Hè? Nieuw programma, Going Underground, woensdagavond tussen 9 en 11. Tot dan! Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding Nou, je hebt niet veel Dit is het Regio Nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. In de afgelopen drie jaar is er geen één inbraak opgelost in Goorlen. In totaal werden er 145 inbraken gepleegd. Hiermee staat Goorlen, in de lijst met gemeenten waarin geen inbraken opgelost werden, op nummer 1. De politie heeft hier geen verklaring voor en ze wachten niet dat ze meer inbraken op kunnen lossen. Nu kerst voorbij is gaan de kerstbomen langzaam de deur uit. In Goorlen kun je je kerstboom in de week van 6 tot en met 10 januari naast de eerste container die je die week buiten zet zetten. Hij wordt dan opgehaald. In Riel kunnen de jongere inwoners weer kerstbomen inzamelen. Het kind met de meeste kerstbomen krijgt een prijs. De kerstbomen kunnen ingeleverd worden op 11 januari tussen 3 uur en 4 uur en na half 6. De brandweer steekt de kerstbomen rond half 7 aan.